ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. In een trein tussen Enschede en Hengelo is vanochtend brand uitgebroken, meldt RTV Oost. Treinverkeer is stilgelegd. Voor zover bekend hebben alle passagiers de trein kunnen verlaten. De locomotief staat volledig in brand.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 De inflatie is vorige maand gestegen naar 0,6 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan in oktober. Vooral vakantiereizen naar het buitenland, kleding, groenten en melk werden duurder. De inflatie komt nu uit boven de gemiddelde spaarrente. Dat is voor het eerst in drie jaar. Tot nu toe leidde de lage inflatie toch tot een lichte groei van het spaargeld, ondanks die lage rente. Maar doordat de inflatie stijgt, wordt het spaargeld nu minder waard. De koek- en snoepfabrikanten gaan geen kinderhelden meer afbeelden op verpakkingen van ongezonde producten. Volgens de Telegraaf gaan de fabrikanten na maatschappelijke druk overstag. Op producten voor kinderen onder de zeven jaar mogen al geen idolen van kinderen meer staan. Dat moet ook het geval worden bij ongezonde snacks voor kinderen tussen de zeven en dertien. Het gaat volgens de krant onder meer om Dora en Buurman en Buurman koekjes, frozen toetjes en sesamstraatrepen. Vicepresident Donner van de Raad van State waarschuwt voor de ideeën van geen pijl. Hij vindt dat die nieuwe politieke partij het einde van de democratische rechtsstaat inluidt zoals wij die kennen. Geen pijl wil partijleden via internet hun mening laten geven over wetsvoorstellen. Zij bepalen dan hoe de Kamerleden stemmen. In een toespraak voor de provincie Zuid-Holland zei Donner dat die werkwijze in strijd is met de grondwet. Het weer vandaag bewolkt, in het noorden wat regen, op andere plaatsen mogelijk wat zon. En het wordt 8 tot 10 graden.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 met het nummer You and Me. Nou, welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 3 december 2016. De techniek wordt vandaag gedaan door Casper Gurensen en de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... met de eendredactie Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag gedaan. Er staat hier Yvonne Roosendaal, maar dat klopt niet. <laughs> en de presentatie die wordt gedaan door...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 We hebben er twee. Ja, twee, twee blokjes, ja, natuurlijk. En daarna hebben we een museumpodium met de trio uh, Chapeau. Met Noortje Oli Muller en Louis Schuurman. Dan hebben we even een kleine pauze van het journaal. En dan komt echt poster van de OPZ praten over de missionair Zandvoort. Ja, want er is nog wel wat gebeurd in de politiek. Precies. En daar uh, gaan we het even oh ja? over hebben. <laughs> ja, nee, die kijkt ons al ja. een beetje aan. van... Uh, is, is, er is er wat gebeurd dan? Ja, daar weet ik niks van. Ja, een motie voor wantrouwen. <laughs> Um, nou, daarna hebben we de winnaar van de VIP-vrijwilligersprijs 2016... De, de ruilwinkel van Sinkel en de publieksprijs... Oh. dat is voor de toneelvereniging Hildering. Ja. Daar Mona Meijer-Adergeist en Heinz aan wat over vertellen. Precies. En dan hebben we als laatste hebben we Martine Jouwstra... en Ankie Mizebeek praten over de sprookjeswandeling. En ik moet zeggen, Cor heeft daar een fantastisch nummer bij uitgezocht. Dat zullen we straks nog wel even vertellen. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Maar eerst...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 Kijk, ja, daar zegt ook wel eens iemand tegen mij, ja haal die rond en die scooters en zo. Ja, en dan denk ik terug. Ik had ook zo'n uh, brommer. Ja, ja, en ik vond het natuurlijk ook wel leuk dat die uitlaat uh, net iets meer geluid produceerde dan, uh, dan wenselijk was. Ja. Mag um, niet.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 Ja. Het was wel een beetje het weer wat je zou willen hebben. Ja. He, een beetje. Een beetje dat... ja, het het, het, het een beetje tegen het druilerige aanzien. zou ik Is... willen zeggen, maar nog net Maar nog, nog net niet.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 daar. Nou, ja, dan kunnen we allemaal zeggen we geloven niet in Sinterklaas. Maar ik denk als ik al die kinderen dan zie en zie ze als één blok omvallen, dan denk ik van wow, wauw. Maar mensen uit, de hele, uit komen. de hele omgeving. De hele omgeving. Ja. Want het is echt waar. Ja. En ik, was, ik moest uh, smiddags in uh, Haarlem zijn en daar was dus ook nog een intocht uh, van een hulp Sinterklaas, denk ja. ik. Hè, het, ja, want De echte komt altijd hier. Uh, precies. En daar was het ook vol. Dus de, de, de, hoezo leeft het niet meer? Het is, ja, het het is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 Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik uh, <coughs> wil daar ook niks over zeggen, want... Uh... Nog, nog, nog één ding, uh, hoe de vrijwilligers tijdens zo'n zo, zo intocht van Sint-Nicolaas... van de verschillende organisaties met elkaar onderling...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 En dat maakt dingen soms ook ingewikkeld. Dus ik zou raad dat graag wensen. Ja. Nog even ja. <coughs> naar die bewuste... Zullen we dat doen? Ik denk dat dat wel handig is om even een muziekje te draaien. We ga even een muziekje draaien. Als hij komt was het lekker warm Herman van Veen met toveren die... Ja, dat euh, zou mooi zijn als dat kan, hè? Soms droom ik daarvan. <laughs> maar dan word ik wakker en dan denk ik van... Niet oniek. Toveren, ja. ja. Um, Nog even... We praten met meneer Meijer... over de laatste drie maanden... die hier voorbij zijn gegaan. en Voorbij zijn gevlogen. Gevlogen, Ja. ja.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 En die school is voor dat jaar euh, nou ja, de winnaar van het debat. De jeugdburgemeester is, een, is weer euh, in het leven geroepen door de VVV. Daar werken we ook actief aan mee. En in de week. Nou, nu gaat mijn geheugen me in de steek laten. Dus één week, dat is. Euh, het is een vakantie van. Ik denk de voorjaarsvakantie. Nee, de.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 Hartstikke ja. leuk, lijkt mij. Ik ga dat dus overleggen, want dat is nou, toch wel erg leuk. Ja, er zijn nog zoveel leuke dingen die eraan ja. komen. Hè, dat en binnenkort uh, komt er, uh, worden de camera's geïnstalleerd in de raadszaal. Ja, dat wordt nog wat. Uh, ja, dat wordt alleen maar leuker. Uh, ja. Want dan wordt het verbale en non-verbale en de gezichtsuitdrukkingen allemaal ook uh, zichtbaar. Ja. Maar ook voor het jeugddebat is dat leuk. Want dan zou je hem helemaal uh, uh, zichtbaar kunnen maken via jullie kanalen. Uh, nou, nou. Het komt erop neer dat het college niets te verbergen heeft...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 ja, omwille van de tijd. De tijd ja. Is er nog iets wat u kwijt wil, waarvan u zegt... dat wil ik toch nog wel even zeggen voor het um, uh, laatste kwartaal? Afgelopen zaterdag was ik bij de vrijwilligersprijsuitreiking. Ja, dat, dat is ook weer hetzelfde bekende feestje. Nou, de, de, de winnaars komen straks later in de uitzending... Ja. dus laat hun vooral hun verhaal vertellen. En ik was uh, voor afgelopen week bij de evaluatie van het evenementenjaar.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 Daar was het hele dorp was één uh, groot, uh, groot festival en ik stond op een gegeven moment stond ik buiten bij zo'n uh, zo torrentje van, uh, van Red Bull. En er stond naast me stond een man en die werkte bij Red Bull. En die zat het allemaal vol verbazing, zat hij dat aan te uh, zien.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 te wachten staat om schimmel voor de deur ik heb wat drinken in huis gehaald. Ontvang ze met een niet maar teen en ja denken ze wel en ja daarop weer niet in het glas Een grapje over de zak van Zwarte Piet Maar sindsdien is het dan blij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 En dan uh, vormen we een beentje. Uh, dus ik geloof dat het zo gekomen, zo gekomen. is. En, ja. uh, en, en toen ben ik dus, uh, mocht ik met hun uh, mee gaan doen. Um, je vroeg naar Claudia, die is, uh, heeft een klassieke uh, zangopleiding. En ik vind dat ze prachtig mooi uh, zingt. Dat, uh, echt heel uh, mooi, zuiver en... Uh, ja, met intonatie. Ze heeft ook, uh, geloof ik, toneelopleiding. Ik, ik weet niet al de, precies de achtergrond. Van, uh, dus dat... Uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Oké. Okay. En, en Gert-Jan uh, van Amsterdam, die... Hij heeft 15 jaar als pianist in Hotel de Zende gewerkt. Dus nou, dan weet je wel. Ja, dat is ook ja, geen, uh, door, geen door, kleine jongen. Door de, door de wol geverfd. En, ja. Het uh, ja. is wel grappig dat Gert-Jan van Amsterdam dan in Haarlem woont. Ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja. maar goed, dat terzijde. Ja, ook ook nog eens. ja. ja. ja. Um, als ik dit uh, zie, dan zie. Uh, en ik hoor dan wat er gaat gebeuren. Dan, dan, dan komt er bij mij iets op van ja, het is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 Het rode heeft al een paar, een paar keer een rondleiding gegeven in het museum. Dat is de, de zoon? Nee, dat is die. Ik weet niet of het de zoon is. Nee, ze is een meisje. Ja, van Edo. Edo. Ja. ja, dat weet ik niet precies. Die familierelatie ken ik niet. Ja. Ik niet. Maar ik, ik, wat mij intrigeert is, is dat er zoveel is en wat daar dan uiteindelijk mee gaat gebeuren. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat maar oneindig in het stof blijft staan. Wat ja. er mee gaat gebeuren is dat er wordt van alles wat we hebben, een inventarisatie, maar het is een enorme klus. En daar wordt dan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 mensen toch bereid zijn om te komen. Ja, nou ja. Kijk, het is officieel natuurlijk uh, maandag uh, echt Sinterklaas, hè, 5 december. Ja, en vaak gaan mensen... Ja, oké, okay, maar dat, dat wordt dan ook vaak s'avonds gevierd. En dit is middags. Ja. Dus uh, smiddags... Uh, nou, we beginnen om 2 uur. uur. Om de rondleiding. En Louis begint om 3 uh, uur. 3 drie drie uur, uur met spelen. Chapeau. Ja, en afloop naar huis eten en daarna Sinterklaas. En daarna Sinterklaas dus vieren. Hebben Heb je de hele avond dag. nog de tijd ja, om pakjes uit te pakken.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 Toontoonstelling DNA van Zandvoort. Om half drie is er gastvrij thee en koffie en koekjes aan de stamtafel. En om drie uur begint het optreden van Louis Schuurman met het trio Chapeau. En dat is uh, dus papa Luigi, zangeres Claudia de Evelina en pianist Gertjan van Amsterdam. Jongens, voor drie euro heb je een leuke middag. Of een museumjaarkaart, dan kom je er gratis in. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Maak jullie er wat moois van. Wij gaan een uh, muziekje luisteren en daarna hebben wij het uh, journaal en dan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 Ja, yeah, yeah. en een deuntje ontstaat in dezelfde maat, zo heerlijk.